Slot met het NOS Journaal.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 De Britse marine is een onderzoek gestart naar grensoverschrijdend gedrag op duikboten. Klokkenluiders melden seksueel misbruik en pestgedrag. Ook zou er een lijst circuleren onder de mannelijke bemanning van vrouwen die verkracht zullen worden als de onderzeeër vast komt te zitten op de zeebodem. Een Britse admiraal noemt de beschuldigingen afschuwelijk en zegt dat seksuele intimidatie niet zal worden getolereerd.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 Het weer, het is droog en op steeds meer plekken breekt de zon door. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen opnieuw droog, zonnig en vrij zacht met temperaturen tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland rond de 20 minuten vertraging nu op de A9 uh, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen de knopen de Raastorp en Velzen, dat komt door een auto met pech. De rechte reishok is dicht. Zijn technische problemen bij, bij de Velzertunnel in de A22 Beverwijk richting Velzen, die is daarom tijdelijk dicht. Uitwijken kan via de A9 de Wijkertunnel. Tot zover de verkeersinformatie.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 Scare, I wasn't that scared. You yeah. were scared. <laughs>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 mm Welkom terug bij uh, Zandvoort op zaterdag. Nog een paar dagen en dan is het Halloween. En daarom hadden we het in het vorige uur ook, uh, Benno, over ja. de pompoenen. Want uh, ja, die, uh, daar kan je weer van alles uh, leuks uh, mee doen en zo, uh, weet je wel. En, uh, Zeker, ja. Van alles uh, cadeautjes erin stoppen en uh, noem maar op. Uh, mensen een beetje angst aanjagen, dat kan natuurlijk ook de komende dagen. Want het is uh, Halloween en uh, vandaar dat we als eerste plaats naar het nieuws... en uh, weer draaiden Michael Jackson en... Uh, thriller. Nou, jij hebt ook nog nieuws over het Halloween feest? Nou, in zoverre. Ik heb even, eens even gekeken waar het nou eigenlijk over gaat. Het wordt altijd als algemeen beschouwd van nou ja, het is Halloween, maar waar komt het nou eigenlijk vandaan? Nou ja, het is eigenlijk de avond voor Allerheiligen en dat is 1 november. Dus vandaar en, um, in, het Kelt, in de Keltische kalender begon het jaar op 1 november. Dus 31 oktober was de oudejaarsavond voor de Kelten. En de oogst was dan binnen het zaai goed voor de volgend jaar lag klaar. En was er even dus tijd voor een vrije dag. Nou, en zo werd het uh, eigenlijk, het Halloween, eigenlijk opgevoerd. Er is nogal wat kritiek, hè, want Halloween wordt uh, beheerlijk gevierd in de wereld. Het begon allemaal in Ierland en Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten en Canada. Maar inmiddels is het allemaal overgewaaid naar Europa, Latijns-Amerika, Australië en Oost-Azië. Uh, dus een beetje de hele wereld doet er mee. En Rusland, uh, nou ja, misschien dat het in. Uh, nou ja, laat maar zitten. <laughs> Ik ga een beetje te snel met mijn gedachten. Um, de kritiek is er uh, op. Uh, in Nederland eh, op Halloween, zoals ook op Valentijnsdag... omdat het ontdekt zou zijn door de commercie als een geschikte aanleiding... om de consument tot wat eh, ruime vertier aan te zetten... Eh, in het slappe periode tussen zomervakantie en het Sinterklaasfeest en de kerkgenootschappen die hebben ook kritiek vanwege het heidense karakter dat het feest op vele plaatsen zou hebben, als mede vanwege het spiritisme dat erdoor bevorderd zou worden en dan hebben we het over oproepen van geesten dat is niet toegestaan in de mm, Bijbel dat klinkt dus, heel spannend allemaal dus dat, uh, heidense, dat heidense karakter, dat moet eruit en, um, yes yes, nou maar ondertussen gaan wij gewoon gezellig Halloween vieren zo is het mm. ja, want vanavond is er ook in Zandvoort een Halloweenparade. Oh, Halloween Ja, parade. Door, het, door het dorp heen Wat vanaf leuk. half negen. De tocht start bij het Stationsplein. En dan via de Kuindersstraat, Hottenstraat, Kerkplein, Kostenstraat, Dorpsplein. En dan zo richting Gasthuisplein. En daarom negen uur vanavond dus bij het Wapen van Zandvoort een Halloweenfeest. Met DJ Lady Mix achter de draaitafel. Dus uh, ja, dat gaat een uh, mooie wandeling doen. Je kan uh, daaraan uh, gewoon uh, gratis uh, deelnemen. Je moet wel verkleed gaan, Benno. Dus ja. heb jij nog een, ergens een, een uh, pak uh, over of zo... Uh, ja. wat, je, wat je aan kan trekken? Als ik een zonnebril opzet, is, is, ben ik echt een Halloween... Ja, daar nou ja, ja, ben je al Halloween. en, en Ja, daar ben ik ja. al Halloween. Nou ja, je kan dus meelopen vanaf uh, half negen vanavond te beginnen bij het stationsplein. En ga meespoken door het uh, centrum uh, van uh, Zandvoort. Gezellig. Daarna aansluit dus uh, dat uh, Halloweenfeest bij het Wapen van Zandvoort. En uh, komt dat je niet uit, kan je ook uh, bij uh, Café Friends uh, kan je aankomend weekend uh, lekker genieten. Of dit weekend van een uh, Halloween uh, party. En dan een week later is het uh, voor. De kids, dan hebben we het alweer over 5 november, Benno. Ja. En dan uh, kunnen de kids ook uh, Halloween uh, gaan vieren alsnog. En uh, waar vindt dat plaats? Oh ja, dat vindt er achter de dorpskerk uh, uh, plaats. Kijk eens aan. Daar, uh, in het teken van Halloween is daar een, uh, een party voor de kids. Nou, Je kan je bij Maxime aanmelden voor de uh, kidsparty volgende week dus. Gezellig. Wat gaan we in uh, dit uur allemaal nog doen? Nou, ik hoop dat hij komt. Uh, want we hebben hem in het eerste uur aangekondigd. Jaap Koper, die zou wat komen vertellen over uh, een rally, de rallyrijder uh, Nick, Nick. En uh, wat over uh, Winnie Moore. Uh, maar... Uh, Misschien is hij in slaap gevallen. Nee, hè? Nee, dus we gaan hem eens even kijken of we hem wakker kunnen bellen. Uh, of hij staat ineens voor ons. Uh, wat hebben we nog meer? Uh, natuurlijk nog de evenementenagenda. Gezellig. Uh, we hebben natuurlijk voetbal. Daar gaan we het. Uh, had jij daar nog nieuws over? Ja, twee-twee. 2-2. Twee, uh, twee, twee, twee, twee, twee. oh, oh, ja, het tegen de, de laatste. Uh, hoe is het Tegen mogelijk? Marken. Ja. Even kijken hoor, of ik inmiddels... Uh, uh, uh, uh, uh, ja, nee, ik, ik krijg een ander bericht. Ik, een ben, bericht. ik ben, even, ben even afgeleid. Nou, en verder natuurlijk de, twee de tweede tweede. Nodige, nodige Zandvoortse uh, uh, nieuws. Uh, met name van Pluspunt. Daar gaan we het over Zeker, over hebben. ja, ik vind dit wel een lekker muziek. Ja, is Ik ga wel een voort aan mijn uh, uh, draaien. <laughs> je, je, hebt de, je hebt een heel toch. kerst net in het studio gesleept. Uh. Klink, klinkt wel een beetje spannend, toch? Ja, of niet een ja. beetje, oh, wat gaat er allemaal ja. gebeuren ja. tijdens uh, Halloween. Nou, Halloween. vanavond dus uh, de Halloween parade. ...door het centrum van Zandvoort... ...begint om half negen... ...vanaf het Stationsplein... ...en hier is Nick Kemen... Een plaat die ik gewoon de hele tijd meer, niet meer gedraaid heb. Deze van uh, Nick Cayman en uh, Each time you break my heart. We gaan eens even naar uh, Marker schakelen. Want uh, als het goed is, uh, Jan van der Lede, is uh, de eerste helft City uh, erop. Klopt dat? Ja, de spelers lopen net van het veld af. Oké, maar uh, ja. volgens mij heb je niet uh, echt uh, geweldig uh, nieuws uh, voor ons. Nee, nee, nee, we staan achterweg. 3-2 zelfs. Hmm, wat is er gebeurd? Uh, kijk, we, wij begonnen gewoon heel slecht. Veel te, veel te makkelijk, voetbal, veel te lief. En Marken speelde echt vol met passie. En dat, dat uh, uiteindelijk wel in die 1-0. Toen gaven wij een beetje gas. En dan kan je het zien, dan sta je 2-1 voor. En dan speel je 10 minuten, 20, 15 minuten heel goed. En dan zat je weer in elkaar. En dan laten ze weer lopen. En, nou ja, Marken komt dan terug in 2-2 en zelfs uh, 3-2. En je, je ziet gewoon dat de spelers van ons dan. Uh, geen positie houden, niet fel genoeg het is wel ingaan. Nou, dat, en dat zo ga je wedstrijd uh, verliezen. Ja, is het uh, zo? Ja, je ziet het wel, wel vaker, uh, Jan, dat uh, als mensen het er te makkelijk over denken dat het dan uh, juist uh, niet, uh, niet lukt. Nou ja, Marken stond helemaal onderaan natuurlijk, uh, ja. zouden ze gedacht hebben dat we dat wordt even, even doen, of niet? Dat zou, dat zou zo wel kunnen, dat het gewoon al wat overschatten is. Ja. Nou ja, laten we hopen op een uh, betere tweede helft. En uh, dat we in ieder geval uh, weer... Uh, in ieder geval met één punt. Maar we gaan uit van uh, drie punten naar huis gaan. Tuurlijk, dat moet ook gebeuren. Zeker. Ja. Jan, ga even genieten van, uh, van de rust. En uh, straks uh, komen we bij je terug. Dankjewel voor okay. dit moment. Nice. Oké, okay. hoi. Hoi. I'm stepping to your toe Nee, nee, nee, nee, dan heb je een probleem. Dan gaat het uh, niet uh, helemaal goed. Uh, hebben we verbinding? Hallo. Hebben we verbinding, uh, uh, Benno, ja, of niet? Je gaat, ja, we hebben verbinding. We hebben verbinding. Je ja, gaat, want daar ja. ging het om. Dat ging even niet helemaal goed uh, zoals het uh, hoort, uh, zeg maar. Maar we hebben het uh, keurig uh, op tijd uh, voor elkaar gekregen. Jaap, goedemiddag. Ja, met uh, een vorkje. Uh, prik, uh, nou, ik prik wel mee uh, met het vorkje. Ja, nou wij hebben ook een vork, een telefoonvork. <lacht> Ja, ja, Ja, ja. Ik prink wel mee met dat keer. Ja, nou zit je heel ver van je telefoon af. Ben je bang voor ons? Nee, toch? Want je klinkt een beetje heel ver weg, namelijk. Ik ben niet bang, ik ben niet bang. Oké, okay, oké. Okay. Nou, weet je wat? Ik zet je gewoon even een tikje harder. Misschien werkt dat. Ja? Ja. Ja, nou ja. Het gaat zo helemaal goed, dankjewel. Zeg, ja, je had afgelopen week een leuke berichten in de Zandvoetse Courant. Uh, vertel eens over de auto's, over de rallysport. Want we zijn natuurlijk in Zandvoort dol op autosport, inclusief de rallysport. En um, het gaat over Nick. Ja, de uitvinder van de kombocht. Oké. Okay. Ja, uh, Nico de Lutterhuis is degene die de Arie Luddijk-bocht bedacht heeft. Hè? Uh, in de huidige vorm, zoals die nu is. Maar er blijkt nog iets anders aan die man te zitten. Hij, kan, uh, hij, uh, hij heeft ook een genoegen om uh, rally's te willen rijden. En dat uh, heeft hij ook gedaan. Oké, okay, en, um, nou, en, en doet hij dat verdienstelijk? Ja, uh, dat, dat, dat, dat, dat mogen de mensen zelf uitmaken. Maar hij uh, rijdt rond in een, in, een, in een G. Nou, moet ik even goed kijken. Een GR-Jaarse uh, oh. auto. Ja. Nee, dat, dat vormt een onderdeel van de gr Yaris Challenge. En dan zou ik het eigenlijk op zijn Engels moeten uitspreken. Maar de, daar wacht ik me even niet aan. Maar dat, dat doet hij dus. Uh, dat is dus een, met een uh, Japans uh, merk. Uh, en hij uh, is daar. Uh, ja, hij vindt dat uh, leuk om te doen, dat doet hij met Wilbert van den Burg, dat is ook een uh, oude bekende van jou, Benno, want die heeft vroeger bij de Alfa's uh, nog uh, rondgereden. Ach ja, natuurlijk. Ja, dat is, een, uh, nav dat is zijn navigator, dus, uh, dus oh. dat, uh, dat doen ze met de tweeën. En ze hebben nooit ruzie? Wat zeg je? Ze hebben nooit ruzie? Nee, nou ja. Uh, dat weet je niet hè? Nee, ruzie. ik weet niet of ze ruzie hebben, maar uh, nou ja, goed, dat maakt niet uit. Maar aan de andere kant, uh, ze zijn uh, actief geweest in, in verschillende rallies, ook hier in Nederland. En een van de laatste rallies uh, die ze hebben gedaan is de Twente Rally. Ja. En, ja dat, uh, ging, uh, daar ging het eigenlijk om, om daar ook uh, het eindklassement uh, in op uh, te maken. Uh, in de klasse waar Nick in rijdt, uh, is hij uiteindelijk, geloof ik, ook dertig geworden. Dus uh, ze hebben het uh, in dat opzicht uh, het, uh, niet onverdienstelijk uh, gedaan, om het uh, zo te zeggen. Precies. Uh, en uh, ze zijn, geloof ik, en dan moet ik weer even kijken, in dat stukje mag ik, geloof ik, iets van zevende uh, algemeen uh, geworden. In oh, dat is heel, netjes, heel netjes. Ja, ja dus, dus dat, uh, dat is eigenlijk een beetje de passie van uh, Nick Oude En nou ja, toevallig sprak ik hem van, vanochtend nog eventjes en ik weet niet. Of die, uh, ja, ik heb gevraagd aan hem, van, joh ga je er nog mee door? Maar dat is hij nog niet helemaal. Uh, maar ik uh, kan mij niet aan de indruk onttrekken dat hij uh, dat, uh, dat over gaat slaan uh, het komende jaar. Ik, ik, okay. ik denk dat, dat, dat hij uh, gewoon nog uh, weer achter het stuur gaat kruipen om rally uh, te gaan rijden. Dus, dus naast het feit dat hij de trackmanager is bij het uh, circuit Zandvoort, is hij dus ook nog gewoon ja, rally rijden. Maar dan... Niet op professioneel niveau, maar iets daaronder. Ja, nou, hartstikke leuk. We, gaan hem blijven, we blijven hem volgen natuurlijk. Als dat uh, allemaal doorzet. Uh. Dan had je nog ja. wat over muziek. Ja, want dan zet ik weer die pet uh, van muziekredacteur op. Uh, want uh, regelmatig zitten er natuurlijk wel eens dingetjes in uh, op die donderdagavond waar ik dan uh, mijn radioprogramma heb. Samen met uh, Marcus uh, van Dam en met uh, Martijn Luiten. En op de achtergrond uh, hebben we ook nog Leon Van Ness rondlopen. Die de samenvattingen voor op de televisie maakt. Want dan heb ik ze nou eigenlijk allemaal wel genoemd. Uh, maar we zijn uh, uh, heel erg blij dat uh, Wendy Moore weer, uh, weer actief is. En dat nummer wat ze onlangs heeft uitgebracht. Uh, dat is uh, IDK, dat staat voor I don't know how to be fun. Dat is, uh, dat is het nummer wat ze heeft uitgebracht. Uh, uh, die single, die heeft ze ook al stiekem gespeeld uh, bij ons in augustus van dit jaar. En toen zat David Molenburg uh, bij ons uh, in de uitzending. De burgemeester. Ja, de burgemeester houdt ook uh, graag uh, van een stukje muziek. moet ja. nog heel even zo. Want er is hier nog wel een aardige anekdote aan. Uh, en uh, hij heeft, uh, was er toen getuige van dat, uh, dat, uh, dat zij dat uh, nummer akoestisch uh, speelde. En nu is daar een, uh, ja, een volledige productie uh, achter gezet. En nu is uh, de single uit zoals je hem eigenlijk zou moeten horen. Dus, dus dat is, die klinkt totaal anders. Maar ja, ik weet niet of Rob hem zo direct uh, nog. Uh, Natuurlijk. Nee. Uiteraard. Wacht. Uh... Dus, want ja, ik heb het erover, dus dat is natuurlijk wel fijn als je dat ook nog uh, meeneemt. Ja. Maar zij is niet de, zij is niet de enige. Uh, er zitten hier ook nog, uh, waar ik uh, woon, uh, twee jongens uh, aan de overkant... ...die uh, Nederhop maken. Dat is Nederlandstalige hiphop. En die hebben twee weken terug nog een single uitgebracht. Uh, dat zijn Sigi in dienst. En uh, dat uh, heet All Eyes On Me. En ja, daar kijken zij weer door hun eigen ogen kijken zij, uh, ja, uh, tegen de wereld aan. En die clip die ze geschoten hebben van All Ice All On Me, die is hier weer in Zandvoort opgenomen. Er zijn, oh, wat leuk. Er, er, er ook, ja, er zijn eerder ook al twee clips uh, uh, opgenomen. Uh, rondjes en ik meen familie, geloof ik, die zijn hier, uh, die zijn hier uh, uh, gedraaid, die, die, die, die clips. En uh, deze laatste uh, is ook opgenomen hier in Zandvoort. Dus, uh, dus ja, uh, je ziet het uh, weer prominent uh, terug op uh, YouTube. En die komen ook op uh, donderdagavond uh, bij jullie langs uh, Jaap, of niet? Um, nou ja, Siggy in Dins. Ik denk dat het uh, voor ons een beetje iets te hoog gegrepen is. Want ze hebben een, uh, een platendeal met topnotch. Nou, dat is een hele grote maatschappij, zoals je weet. Dus uh, daar, daar brengt ook uh, Bente bijvoorbeeld. Het is een uh, actrice. Uh, en die heeft onlangs ook uh, materiaal bij dat label uitgebracht. Henny Vrienden heeft er uh, zijn materiaal ook op uitgebracht. Maar uh, ja, er zijn, maar het is ook een hip-hop label. Dus, uh, de, de, de, dus er zijn al wel wat gerenommeerde mensen die daar hun uh, materiaal op uitbrengen. Dus ik ben. Eigenlijk al uh, een beetje te laat in dat opzicht. Maar Wendy kan af en toe nog wel uh, bij ons uh, langskomen. Ja, zeker. Nou, ik laat een heel klein stukje van uh, Siggy en Dins uh, heel even horen. Gewoon uh, even een heel klein stukje, dan weten we de mensen waar we het over hebben. Die snel. Ze het wakker de nacht nog in de hoop dat je belt. Maar in principe staat het staat de hoop op het spel. Ja, klopt. Ja, nou, dit, uh, dit zijn ze dan, hè. Inderdaad, uh, hip-hop. Ja, du du Duidelijke hip-hop-plaat, Jaap. Ja, ja, ja. en uh, kijk, het uh, verhaal van uh, de burgemeester... dat hij uh, erbij is... Ja, dat heeft natuurlijk uh, te maken met zijn muzikale um, hobby. Uh, hij is uh, zelf uh, bassist van een, uh, van een jazzband. En vroeger in, uh, in een punkband is hij ooit uh, begonnen. Ik geloof dat oh. uh, de, de, de, de, de Spertis heet die band, uh, geloof ik. Maar dan moet je maar eens een keer aan hemzelf uh, uh, vragen hoe dat zit. Uh, maar hij is ook uh, nog wel eens eentje van van, van uh, ik hou ook wel een beetje, dat zegt hij dan tegen mij, van ik hou ook nog wel eens een beetje van, van, uh, van ja, ma maatschappelijke uh, betrokken teksten. Hè. En dan was hij uh, bij Heng Youth was hij uitgekomen. Nou, dat zijn nogal een beetje anarchistische punkers uit uh, Amsterdam, uh, met, uh, met iets als uh, leg de zuidas in de as, dat soort teksten. Ja, <lacht> natuurlijk. Dan heeft hij dat uh, even laten horen aan wethouder Martijn Hendricks. Maar die uh, was er toch niet zo heel uh, erg gecharmeerd van. Nee, ik kan me voorstellen. Oké, okay, ja. Ja, met David vind ik het wel mooi als je het. Hij uh, hoeft maar een zonnebril op te zetten. En hij is gewoon iemand van een band. Echt, uh, ja, ja, ja, ja. echt zo ziet hij er dan ook uit, hè? Ja, die, uh, die uitstraling heeft hij wel een beetje. Ja, dus, dus je mag eigenlijk best wel blij zijn dat je dus een beetje een muzikale burgemeester in dit dorp... en hij wil nog wel eens bij Van Kessel, wil hij nog eens een keer uh, aanschuiven dus... Past hij ook zomaar bij? Ja, daar da, da, heeft hij al een paar keer uh, bij meegespeeld hoor. Dus het is niet zo dat dat onopgemerkt uh, dat dat opgemerkt is uh, gebleven. Hartstikke leuk, Jaap. Nou, wij gaan naar uh, Wendy luisteren en uh, dankjewel ja. voor dit bijdrage. Ja, graag gedaan, heren. Oké, okay. okay, dankjewel, Jaap. Hoi, hoi. IDK, hou uh, to be fun, zo heet de nieuwe zingel van uh, Wendy Moore, onze eigen Wendy Moore. Komt ie aan? Hug the corner, call me pouring. Help stay still until the morning. Drinks are pouring, music's roaring. And I can't stop, it, feel so sorry. I know. Just trying Een nieuwe single van Wendy Moore uit Zandvoort. I don't know how to be van, Zo heet inderdaad dat nieuwe plaatje, Benno. Ja. Nou, we zijn even vijf minuutjes later, maar het is tijd voor de evenementenagenda. Ja, eens even kijken. We hebben volgende week zaterdag 5 november van 2 uur tot half vier... een Oud-Zandvoort-wandeling. Georganiseerd door het Zandvoort Museum. Toegang 5 euro. Um, even kijken, aanmelden natuurlijk via bij het Zandvoorsmuseum.nl. Dan workshop Portret Kleien in relief. Ik krijg niet uit mijn bek krijgen. Uh, ook voor het Zandvoortmuseum Academie aan Zee onder begeleiding van kunstenaar Mireze Mudde. Mirese uh, mevrouw Midden, die gaat dat allemaal doen tussen twee en vier uur. Uh, toegang: 22,5 euro. Reserveren bij de Wakkersacademie.nl. Eens um, even kijken. Dan uh, kan je alvast je kaarten bestellen. Dat is een aardig persbericht dat we van de week binnenkregen... van het Bo Nederlands Blazers Ensemble. Um, dat komt er weer aan, een nieuwjaarsconcert. en um, nou, Dan denk je aan een nieuwjaarsconcert. Dat is gewoon op 1 januari. Dan worden er wat uh, concerten gegeven. Nee, het nieuwjaarsconcert is ook op 31 december. Dat vond ik dus een beetje merkwaardig. Hè? Ja, dat klopt dat wel. Ja, nou ja, zo nee. staat het in het persbericht. Bericht. En uh, dat is wel grappig. Uh, er worden dus drie concerten gegeven door het uh, Nederlands uh, Blazers Ensemble. En uh, ze gaan dat dus gezellig uh, doen. Ze zijn ontzettend blij dat ze weer mogen optreden na de corona. Gebeurt allemaal in het uh, Concertgebouw. En daar gaan ze optreden. En um, even kijken wat is het dan. Ja, Het Nieuwjaarsconcert wordt op... Uh, 1 januari s'avonds uitgezonden op NPO 2 door BNN en VARA. En de opnames worden, gebruikt, uh, worden gemaakt tijdens de voorstelling van 1 november van uh, half 2. Er worden dus twee uh, uitvoeringen gegeven, twee optredens. Eentje om half 2 en eentje om half 5 op 1 januari. Dus mensen die helemaal blij worden van blazersassembles... die kunnen terecht bij uh, het Nederlands... Blazers ensemble. Ja, ensemble. ja, klinkt altijd wel goed hoor. Ja. Van blazers uh, Ja, heerlijk. zeker. Ja. Een zootje koper bij elkaar. Dat, uh, dat klinkt wel gezellig. Zeker. ja, ja. moeten ze uitkijken dat ze niet uh, overvallen worden... voor de koper. Uh, ja, ja, ja, ook dat. Nee. Ja, ja, ja. Goed, uh, even kijken. Nou, dat, uh, we, we hebben natuurlijk nog de lopende tentoonstelling... Academie aan Zee van het Zandbosmuseum Die loopt tot 15 januari. Dus je hebt nog alle tijd om daar naartoe te gaan. En het museum is geopend van 11 uur s ochtends tot uh, 5 uur s middags. Geopend van woensdag tot en met zondag 5 euro uh, per persoon. En met museum ja is het gratis. Kijk eens aan, we hebben, we hebben nog een feestje, hè? 75 jaar. Uh, ja. Frituur Danver. Ja, geweldig. Hè? En, uh, de, ik vind het nogal wat hoor. Er is een heel leuk artikel van Nel Kerkman in de Sanfoetse uh, van afgelopen week. En uh, daar wordt het met ook oude foto's wordt het, uh, allemaal toegelicht. En uh, ik, ja, ik vind, ik vind het een heel leuk artikel. Ik heb het mogen lezen natuurlijk. Ja, ze kwamen uit de hele regio altijd om een uh, patatje te halen bij uh, Danver. Zoals dat. Uh, ...in de volksmond uh, heet. Ja. En uh, ja, dat was gewoon een uh, uitje voor heel veel mensen op de zondagmiddag. weet je wel, Even naar ja. het strand. En een patatje bij Danvers. Nou, dan was uh, de dag uh, helemaal geslaagd. Precies, precies, precies. Nou, en er was nog ander nieuws. had jij hè, van, uh, over een zaak. Over welke zaak? Oh ja, Wijn en C. Ja, Wijn en C. Ja, Wijn C. Ja, die uh, organiseren normaal ook uh, altijd uh, allerlei uh, activiteiten vanuit het uh, mooie pand uh, op het uh, Stationsplein. Ja. Zit aan de linkerkant zeg maar, van de ingang van het uh, NS-station. Ja. En daar zitten ze al een aantal jaren met heel veel uh, plezier. En die zaak ziet er prachtig uit, ook van binnen. Ja. En van buiten maken ze er ook altijd een uh, feestje van. Maar we krijgen uit de uh, uh, ja, betrouwbare Broder, bron ja. krijgen wij, uh, te horen dat uh, de verlenging van het contract uh, niet doorgaat. Oh, dus dat is jammer. Dat de NS uh, zegt van uh, we stoppen met de verhuur... Uh, in ieder geval aan uh, Wijn zee uh, van het uh, pand. En uh, zij zullen dus uh, van het stationsplein moeten gaan verdwijnen. En dat is toch wel heel triest uh, nieuws. Ja, dat is heel triest Zo'n mooie nieuws. zaken en uh, zulke ja. mooie activiteiten die uh, ze organiseren. Ja, heel triest uh, dat het gebeurt. Ook voor uh, Christy en, uh, en haar team uh, natuurlijk. Ja. Nou, als laatste, eh, een ten, uh, overname aangeboden. En blijven we blijven even in, in de business. We gaan gewoon van de agenda naar de business. En uh, dat er een, een wellnesscentrum in Zandvoort gespecialiseerd in bewegingsbanken. Uh, is, uh, is de overname aangeboden. Dus uh, mocht iemand interesse hebben... dan, dan kan dat. Uh, dan moet je even de zandvoedse pakken. En daar staat... Uh, onder zandkorrels staat de advertentie. Oké, okay, is het wat voor jou, uh, Benno? Of uh, nou, uh... het is wel makkelijk. Je, je, je eigen zaak sporten. Dan ja. uh, hoef je niet meer naar de sportschool... want je bent er al. Nou, zeker handig. Nou, dat waren de evenementen weer... Uh, voor deze zaterdagmiddag 29 oktober. Hè. Nog twee dagen. En dan is het Halloween... We hebben het straks nog wel even over, want vanavond hebben we ook een parade in het dorp, hè, de spookparade. Die begint trouwens om half negen vanaf het Stationsplein. Dus dan kan je graag zijn deelnemen. Verkleed je wel even om niet te veel op te vallen.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 Ik vind het zo'n lekkere plaat, hè, deze single, Life is a Highway. En zo is het maar net. Nou ja, net hadden we slecht nieuws vanuit Marken. Want uh, ja, S.P. voor die uh, voetbalde geld, uh, lief. En uh, ik hoop dat uh, de, de trainer uh, in, uh, in de kleedkamer daar uh, wel wat uh, over gezegd heeft, uh, Jan. Nou, dat lijkt er wel op. Want als je ziet hoe ze nu spelen. Mark is nog niet bij ons in de buurt geweest. Wij, maar ja, wij hebben slechts één opgelegde kans gekregen liepen kas, de Vries en Nijssel, Castine, liepen elkaar in de weg. En nu krijgen we weer een vrije trap, de rand van de 16 meter. We hebben echt wel een goed veldoverwicht. Ik kan zien dat toch wel behoorlijk de scheur heeft opengetrokken. Oké, ja, het was ook even nodig, hè? Een beetje oppeppen, die app. Ja, absoluut nodig. twee man achter de bal. Drie man zelfs. Raymond, Nijssel, Castine en Jeffrey Samsin. Het is wel een plek voor een rechtsboot, dus dat zal niet uh, Jeffrey zijn die hem gaat nemen. Oh, oh, oh, oh. Dit water gaat niet voor mijn neus staan. Ja, ah, wat een kool zeg! Jeffrey, Samsin scoort toch schitterend. Ja? Ja. Dus uh, op dit moment 3-3 uh, Jan? 3-3 staat er. Kijk, helemaal goed. Ja. Heerlijk. Lekker hè, dat we die even mee konden nemen, Benno. Ja, ja dat gebeurt wel vaker. Ja. Dus, ja. Oh, wel vaker. Ja. Zeg maar, hoe vaak, hoeveel doelpunten moeten er nog in Jan? Dan gaan we je vaker bellen. Oké. Okay. Nee, helemaal goed. Nou ja, 3-3, gelijk spelletje en overwicht voor SV Zandvoort. Dus dat moet goed gaan komen, Jan. Ja, wel ja. Toch? Ook okay. nog wel goed. En, uh, ik zat net in de bestuurskamer van de uh, van Marken. Altijd wel heel gezellig. Op, maar ze waren ook wel van overtuigd dat wij beter waren. Oké, ah, oké. Okay, okay. Nou, wel goed uh, dat ze dat ook weten, zeg maar. <laughs> oh, nice, wat bedoel je dan? Nou? Ja, nee, de, de, de, heel goed. Dus, uh, nou ja, we hopen op uh, betere, of nog betere resultaten. We horen het straks weer van Jan van der Leden. Dank je wel voor uh, dit moment. En geniet van uh, de tweede helft. Ja, dat doen we zeker. zeker. Oké, okay, tot, tot zo. Hoi. hoi hoor. Nou ja, eindelijk weer goede berichten vanuit uh, Marken. We, st we staan weer gelijk, uh, Benno. Dus uh, Gelukkig. Gaat het gaat helemaal goed komen. We houden de wedstrijd voor je in de gaten. Dat bij Zandvoort op zaterdag. Deze plaat is helemaal nieuw. En als je hem hoort, dan denk je van... nou, uh, we gaan zo terug uh, naar de jaren tachtig. Uh, een beetje piratenmuziek. Een beetje... Ja, zo klinkt het wel een beetje. Nou ja, het uh, de plaatje is van Texel. En het heet uh, Call Me. Ik zei het aan het begin van deze plaat ook al. Als je de plaat zo hoort, dan denk je echt uh, uit een disco uit de jaren 80 of zo. Maar nee, het is helemaal nieuw. Texel, en niet het eiland Texel. Nee, met dubbel S schrijf je deze Texel. En de nieuwe single heet Call Me. Nou ja, als je het toch over die disco uit de jaren 80 hebt. Die heb ik wel hoor, Benno. Die heb oh, ik uh, uiteraard weer uh, meegenomen naar de studio. Wil je meekijken trouwens? www.zfm-live.nl Kijk je live mee. Of pak de ZFM App er even bij. Tot aan 5 uur Zandvoort op zaterdag. Met uiteraard ook deze plaat uit de jaren 80. En daarna weer meer nieuws. Maar eerst uh, desire. Een object of my desire bedoel ik. echte platen uit de jaren 80: Starpoint en Object of My Desire. Weer terug in de gouden oude tijd zo, Benno. Ja, nou ja lekker, hè? Van de week was het uh, ook weer uh, lekker, hè? Want we mochten allemaal naar de Sportal voor uh, de griepprik. Ja. En vorige week had ik al dat, dat, dat prikje ja. weer, die booster. Je hebt maar. toch wel in je andere arm laten prikken? Uh, nee, oh. allebei hetzelfde. hetzelfde ja, uh, plekje, weet ook je wel. wel. Dan, dan jo, uh, deed het geen pijn, want het uh, was toch al... Uh, Oké, okay. nou ben je dus, vond en blauw. Dus uh, ja, daar kon, uh, kon de griepprik uh, oh. ook bij. Maar er stond een mega rij daar... Uh, voor de vooral, terwijl er iets van 16 of 20 uh, straten waren... zoals dat zo mooi heet, uh, waar je gepakt oh ja, uh, ja. Kon, uh, kon worden... En, uh, maar het vloog voorbij hoor. Binnen tien oh, minuten ja. stond ik weer uh, buiten. Geweldig. Terwijl het echt, uh, nou nee, ik denk, uh, wel, wel 100 meter of zo. Uh, ben, ben je, voor je de, prik voor de, door, de, de, door de wethouder Carré? Nee, nee, mm. nee, nee. Ik zag hem wel. Oh. Ik zwaaide nog even naar hem, maar mm. hij uh, was uh, te druk weer. Te, dru te Die, druk weer, ja, Lars. Ja, ja, ja. Lars had het weer te druk. <laughs> ja, ongelooflijk. <laughs> maar mooi dat hij uh, wel uh, meedeed. Het is natuurlijk ook zijn uh, pakje aan. Hè, want ja, sorry, ja, uh, ja, gespecialiseerd <laughs> verpleegkundig. Lars Carré, de wethouder, daar hebben we het over. Dus uh, nee... Yes. Uh, nou, dat vond ik wel een goede zet van de wethouder om even een handje te helpen. En, zeker, eh, helpen. zeker. was wel uh, nodig. Ja, dus de heel wordt is weer ingeënt tegen de griepprik. Ja, dat hebben we ook weer gehad. Ja. En, en dan uh, gaan we door naar uh, andere punten, want uh, ja, je kreeg ook uh, nog gisteren een melding van uh, de veiligheidsregio. Hè? Weer een update uh, wat er allemaal gaande is. Ja, inderdaad. En dat doen ze altijd op vrijdagmiddag om half zes, als de redactie al naar huis is. Ja, dus precies. Dan... Tot vijf uur uh, werken we. En dan uh... <laughs> kunnen we niet meer bellen en zo. Ja. Maar dus, nou, dan brengen we het maar op deze manier. En waarom nog niet? Nou, uit een onderzoek van de GGD en de JGZ... Dus dat is de Jeugdgezondheidszorg Kennemeland... blijkt dat kinderen in de GGD-regio Kennemeland... vaker een uur of meer per dag bewegen dan in 2014 en 2018. Het is de derde keer dat deze kindermonitor plaatsvindt in het voorjaar van 2022... vulden zo'n 6.500 ouders een vragenlijst in over hun 0 tot 11-jarig kind. Nou, voor kinderen is het advies om minimaal, minimaal een uur per dag te bewegen. In de eh, GGD-regio Kermeland beweegt 86 gemiddeld minimaal een uur. En dat is in 2014 was dat 76 en in 2018 81, dus dat ging lekker omhoog. Kinderen spelen veel van de tijd buiten. En zo heurt het ook bewegen. Maar voor kinderen is een uur toch helemaal niet veel, hè? Nee, nou? als ik naar mijn kleinzoon kijk, die zit geen minuut stil. Dus... Nee, precies. <laughs> zie je maar stil te krijgen. Ja, ja, ja, ja. dus, uh... Oké. Okay. Nou ja, bewegen kan dus ook door zelf naar school te lopen of te fietsen. Dat kan natuurlijk. Dat stimuleert niet alleen het bewegen van kinderen, maar ook hun praktijkervaring in het verkeer. Ja, daar vind ik wel wat op aan te merken. Als ik naar de studio fiets op zaterdagmiddag en zie ik allemaal uh, jonge dames met hockeysticks aan het stuur los in de hand en, uh, en slingerend over de oude trembaan. Nou, ik vraag me altijd af of dat allemaal wel. Uh, dan uh, mankeert er nog wel wat aan de praktijkervaring. Dus, nou, daar um, heb ik ook nog wel een uh, verhaal over. Uh, uh, wat okay. Ik uh, lag uh, gisteren ook bijna op de Stamford oh, ja? Uh, ja, ik kwam met uh, mijn met scooter aan. Uh, gewoon uh, keurig uh, rustig uh, aangereden, zeg maar. Maar hij maakt heel weinig uh, herrie. Terwijl die toch wel een beetje uh, op leeftijd is. Net als ik dan. Ja. Ik zal het zelf maar zeggen. En uh, ja, ik kwam aangereden. Snort, om het zo maar even te zeggen. En ik zie al een, een kind met, met een fiets. Maar die, die fiets gewoon rechtdoor. Recht maar bij ja. kinderen pas ik altijd even extra, extra, extra op. Ja, precies. En hij, hij weet het te presteren. Precies op het moment dat ik naast hem zit. Gooit hij dat stuur in één keer linksom. Zo, om. zo. En ik boven op mijn rem, en het ja. scheelt echt maar uh, nee, nog, geen, uh, nog geen centimeter. Zo. Jongen, heel erg geschrokken, ik nog meer. Ja. Ik denk, uh, kan zo meteen met de ambulance ja. mee, ik kan mijn hart niet meer aan, maar Leuk. goed. Ja, dus nee, dat, die ervaringen heb ik ook bij jou. Ja, ja, gelukkig, gelukkig goed afgelopen. Goed afgelopen. Ja, en uh, nou ja, daarvoor is een, een veilige keersroute naar school is natuurlijk uh, noodzakelijk. Uh, te veel verkeer in, uh, is in de kindermonitor de meest genoemde belemmering om kinderen uh, niet zelf naar school te laten lopen of fietsen. Ja, en dat komt omdat alle ouders natuurlijk dan uh, tegelijkertijd... hun kinderen naar school brengen. en om, Nou ja... Uh, even kijken, gezond eten en drinken, daar begon het ook al nog over. Naast bewegen is uh, gezond eten en drinken belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen drinken dagelijks water, 82%, en eet dagelijks fruit, 78%. Groente is wat minder, 54%. Um, hoewel dit, dit tussen 2014 en 2018 nog toenam, bleef dit percentage tussen. 18 en 2020 ongeveer gelijk. Een lekkere bloemkoolmix of ja. zo. Spruitjes. Spruitjes. Nog, nog <laughs> nog Jonge, of, uh, ja, spruitjes. Spruitjes, uh, nog lekkerder. Jongen, jongens. Als kind groen of spruitjes. Ja, spruitjes. Daar hebben we van lof groeide ik als kind van. Ja. Dat was je crazy. hebt ook, ook zo'n reclame. Dat, uh, spruitjes, weet je wel. Oh ja, ja, ja. ja. ja. En uh, nou, er is dus genoeg ruimte voor verbetering. Uh, dus dat is helemaal goed. Uh, maar het gaat dus lekker met de kinderen. Nou, misschien straks hebben we ook nog. Kleine nieuwtjes van de brandweer Kennenbeland in de regio. Maar dat doen we straks dan wel even. Zeker, want zo meteen komt er weer een uur Zandvoort op zaterdag aan. En dan gaan we naar Entertainment for You met Fred. Want hij is er vandaag ook weer. Gezellig. En hij heeft vandaag in de uitzending... Jaap Reesema, oh. dat is een hele bekende zanger, dus uh, oh. straks na vijf uur ook blijf luisteren. Jaap Reesema bij uh, Fred Heij bij Entertainment for You. Zometeen uur drie van Zandvoort op zaterdag. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van vier.